11 uur. Het LOS journaal Door Alt Megens. Consumenten hebben in de maand december 1% minder uitgegeven aan goederen en diensten dan het jaar ervoor. De uitgaven van huishoudens dalen al anderhalf jaar onafgebroken. De krim valt dit keer mee, zegt het CBS, want in november was de krim nog veel groter, 3%. In december bespaarden mensen vooral op grote uitgaven, zoals meubels en elektronica. Ze kochten ook minder auto's en gaven minder uit aan energie en brandstof. De uitgaven aan eten en genotsmiddelen, zoals drank, gingen wel iets omhoog. Er zit paardenvlees in de chili con carne van Iglo. En daarom haalt het concern het product uit de verkoop. Iglo had een onderzoek ingesteld naar alle producten... waar rundvlees in is verwerkt. Bij de chili, die wordt geproduceerd door het Belgische Lunch, bleek dat er 2% paarden-DNA in de maaltijd zat. Hoewel de voedselveiligheid niet in het geding is... is dit duidelijk onaanvaardbaar, zegt Iglo. Een Belgisch tv-programma heeft beelden getoond... van een zware mishandeling door politieagenten. Te zien is hoe een psychotische man in zijn cel in Mortsel... door zes ME'ers tegen de grond wordt gewerkt. Daarna krijgt hij van een agent meerdere vuistslagen... De man overlijdt uiteindelijk aan inwendige bloedingen. Het incident gebeurde drie jaar geleden en leidt nu tot veel ophef in België. Minister van Binnenlandse Zaken Mielkeff vindt, een, vindt het een schande... dat geen enkele van de betrokken agenten is geschorst. In een reactie zegt de Belgische politie... dat de agenten met de nodige voorzorg en voorzichtigheid hebben gehandeld. Ralf Hamers wordt de nieuwe topman van ING. Hij volgt de huidige topman Jan Homme op per 1 oktober.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 Hij heeft wel veel ervaring bij ING, zowel op het gebied van retail Banking, dus banken voor U en mij, als op het zakelijk vlak de grote zakelijke klanten. Sinds 1991 werkt hij al bij ING, dus hij kent het bedrijf nou ja, van Haver tot Gort. Volgens ING heeft Hamers, geboren in het Limburgse Simpelveld, een geweldige staat van dienst op het gebied van risicomanagement en in het managen van veranderingen. Aandeelhouders moeten de benoeming nog wel goedkeuren.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 of er een gebieds- of contactverbod moet komen. Het weer nog, de zon schijnt geregeld, maar steeds meer krijgt de bewolking de overhand. Vooral op de wadden, in het oosten en zuidoosten valt soms lichte sneeuw. Het wordt 0 tot 2 graden. In het weekend blijft het stevig waaien, morgen neemt de bewolking toe. Later op de dag valt er sneeuw in de oostelijke provincies. Zondag overal kans op sneeuw. Gaan verkeersinformatie. Bezoekers aan de huishoudbeurs in de Rij brengen een uh, file tot stand op de A10 Ring Zuid richting Den Haag van 3 kilometer. En richting Amersfoort op de A10 Zuid staat 2 kilometer door dezelfde bezoekers. Ook een file door bezoekers aan de motorbeurs in de jaarbeurs in Utrecht op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen knopend Oude Rijn en Kanale-eiland staat 2 kilometer.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 de Gids.fm. met Felix Murders. Een goeiemorgen. Bij sporters die de fout in gaan denken we wel gauw aan doping. Maar nu ze worden beschuldigd van moord, lijken het net mensen. Wie raakte dan zoal van het pad af? Dadelijk een lijstje. Boeren volgen zich onder druk gezet door de supermarkten. Korting geven of we gaan aan een ander. Maar klopt die slachtofferrol wel? Waarom maken boeren geen vuist? En hoe ziet de webwereld van Danny de Munk eruit? Om daarachter te komen, moet u aan dit toestel blijven of bezoek het programma online. Surf naar de gids .fm. Ouderen die veel geld op de bank hebben staan of hun huis al hebben afbetaald, die moeten hoge eigen bijdragen gaan betalen voor hun zorg- en ziektekosten. En wat doe je dan als ouderen? Nou, dan zorg je ervoor dat je vermogen slinkt, zodat je van die eigen bijdrage af bent. Het gebeurt en op steeds grotere schaal. Ik praat erover met Liane Den Haan, zij is directeur van de ouderorganisatie ANBO. Mevrouw Den Haan, goedemorgen. Goedemorgen. Dat drukken van het eigen vermogen om van die eigen bijdrage af te komen... dat gebeurt steeds meer. Waar merkt u dat aan? Nou, wij worden veel gebeld met vragen van, van leden... maar ook van niet-leden die zeggen van... ja, ik heb een klein eigen vermogen. Het Meestal gaat het om een klein eigen vermogen. En ik moet nu ineens nou, tot zo'n duizend euro meer per maand gaan betalen... aan mijn langdurige zorg... Dat wil ik niet. Ik heb dat gespaard voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Hoe kan ik dat nu alvast ja, aan hen gaan schenken? Ja. En adviseren wij En dan geeft u uw ouder dus advies hoe ze dat het beste aan kunnen pakken. En daarmee rijdt u de kabinetsplannen stevig in de wielen. Ja, daar lijkt dat. het wel op. Hè? Kijk, Het gebeurde natuurlijk al wel. Mensen mogen natuurlijk uh, geld geven aan hun uh, kinderen. Dat was al zo en dat blijft ook zo. Maar mensen gaan dat nu zeg maar, in grote getallen doen. De meeste ouderen hebben geld gespaard om dat na te laten. Na hun overlijden. Maar ze zeggen nu ook van ja, daar moeten de successierechten over betaald gaan worden. Daarnaast is het zo dat ik het nu allemaal moet gaan opheven aan mijn zorg. De meeste mensen vinden het ook niet zo erg om iets extra's te gaan betalen aan hun zorg. Maar het gaat natuurlijk om enorme bedragen. Ja, maar... U doet het terwijl de zorg betaalbaar moet blijven zorg moet betaalbaar blijven, maar wat wij ook tegen de staatssecretaris hebben gezegd, wat je nu doet is op elk potje in de zorg gewoon lukraak gaan uh, schrappen. Dat is niet handig, want zo hel help je het hele zorgsysteem om maar u, maar u vindt eerst... niet dat vermogende ouderen de morele plicht hebben om een bijdrage te leveren aan de noodlijnende zorg? Absoluut, maar dan moet je het ook eerlijk doen. Dan is natuurlijk van 4% vermogensbelasting naar 12% exorbitant veel. En als je dan ziet dat bijvoorbeeld een oudere die 150.000 euro in het eigen huis heeft gespaard, net zoveel eigen bijdrage betaalt, namelijk de hoogste uh, uh, zeg maar eigen bijdrage als iemand die een miljoen op zijn bankrekening heeft staan, dan is dat niet helemaal eerlijk. En welke adviezen geeft u nu concreet aan de ouderen die u bellen? Nou, Gaan we naar een zeggen... notaris? Uh, mensen kunnen naar een notaris, ja, we verwijzen ook door naar een notaris. Want als u wilt schenken, dan kan dat. Er zitten daar natuurlijk uh, wel fiscale regels aan vast. Dat moet u bij een notaris regelen. Ja, mensen kunnen natuurlijk het geld ook uitgeven of aan een goed doel schenken. Dat zijn eigenlijk de drie mogelijkheden die er zijn. Als dus alle vermogende ouderen dit gaan doen, dat betekent dat het failliet van de zorgplannen van het kabinet? Nou ja, dat betekent in ieder geval dat die opbrengsten zeg maar, in de schatkist, schatkist er niet komen. Maar nogmaals, de staatssecretaris moet 5 miljard euro bezuinigen op de langdurige zorg alleen al. Wij denken als ANBO best dat dat mogelijk is, maar op een andere manier. Ja, welke manier dan? Nou, dat je in ieder geval. Kijk, mensen hebben nu toch een beetje het gevoel, we hebben recht op zorg. En van elk loket waar je komt, krijg je die zorg dan ook zomaar aangeboden. Er worden ook hoge indicaties gegeven, zorg met verblijf, daar waar dat niet altijd nodig is. Er worden hulpmiddelen verstrekt, ook daar waar dat niet altijd mogelijk is. Je zou moeten zeggen, we hebben recht op gezondheid. Wat kunt u zelf nog? Wat kunt u bijdragen? En als dat dan niet meer gaat, hoe kunnen wij ondersteunen? En ik denk dat het veel beter is om mantelzorg en vrijwilligers beter te ondersteunen. Om die, zeg maar, als sociaal netwerk de cliënt heen te bouwen, zodat reguliere zorg minder nodig is. Je ontkomt natuurlijk toch niet helemaal aan, maar als het kabinet zegt... wij willen mensen langer thuis houden, dan moet je er ook voor zorgen dat dat kan. En daarnaast denk ik dat de zorg best efficiënt georganiseerd kan worden. Liana Draan, directeur van de oude organisatie Ambo. Mijn dank. Graag gedaan. Zuid-Afrika is nog altijd in de ban van Oscar Pistorius. Dat leed wordt beschuldigd van moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Om op haar te schieten was een fout... Dat zegt hij zelf, want hij dacht dat ze een indringer was. Nou is Pistorius niet de enige sporter die de fouten is gegaan. En Deborah Blekkenhorst weet er meer van. Deborah, goeiemorgen. Goeiemorgen Felix. Ja, terug. Beeld he, was het uh, in de rechtszaak deze week. Huilend, ontredderd, vooral ontkennend. Nee, ik heb mijn geliefde echt niet met opzet gedood, zo zei hij. En het enige wat we weten is dat Steenkamp zichzelf heeft opgesloten in de badkamer. En dat ze is doodgeschoten, zo zei de advocaat van Pistorius weer. En zo belandt de atleet toch wel op het uh, lijstje van gevallen sporters. Heb je een lang lijstje? Nou ja. Dat hangt natuurlijk wel een beetje samen met welke criteria je aanlegt. Want als ik zeg sporters die in de fout zijn gegaan, denk je waarschijnlijk vooral aan dit soort zaken. Lens Armstrong heeft in een gesprek met Oprah Winfrey bekend doping te hebben gebruikt. Het werk dat de Australische Crime Commission heeft gedaan, heeft gevonden dat de gebruik van substances, including peptides, hormones en illicit drugs, is widerstands. Professional athletes. Uit Denemarken komt het nieuws binnen dat oud-Rabobank-wielrenner Michael Rasmussen vanmiddag een persconferentie gaat geven. Ja, uh, maar er valt niet veel te zeggen. Hè. De, de feiten zijn er. Frank lek is positief bevonden op een product en wij moeten dat gewoon accepteren, aanvaarden dat dat gebeurd is? Ja, even op een rijtje wat zaken uh, van, ja. van doping. Uh, en ik dacht daar eigenlijk ook wel een beetje aan... toen ik me supporters voorstelde die dan in de fout zijn gegaan. Aan doping dus en andere verboden ja. middelen... om toch maar als eerste te eindigen. Maar fouten komen in heel veel maten en vormen voor. En je opsporters. hebt vonden. Ja, ja, ja, zeker de zaak van Pistorius bijvoorbeeld... is al vaak vergeleken met deze. We, the jury, in the above the entitled action... find the defendant Orenthal James Simpson... not guilty of the crime of murder... in violation of penal code section 187. A ja, felony op Nicole Brown Simpson, een mens. in een of the information. Ja, O.J. Simpson, voormalige American Footballster. later acteur, in 1994 opgepakt. op verdenking van moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Een proces van 133 dagen, maar uiteindelijk werd hij dus vrijgesproken. En in de jaren erna werd Simpson nog eens gearresteerd. voor onder meer geweldpleging, bezit van ecstasy en het witwassen van geld. En in 2007 werd hij uiteindelijk veroordeeld tot 33 jaar cel... na een gewapende overval in Las Vegas. In 1994 gebeurde ook dit. January 6, 1994. Why? Why? Why? <laughs> the media called it the whack herd around the world. Figure skater Nancy Kerrigan was at the top of her game when she was brutally attacked while training for the U.S. Nationals. From out of nowhere, she was struck in the knee with a metal club. Ja, kunstschaatser Tonya Harding. Ze won en verloor dat jaar ook haar Amerikaanse titel. Nadat dus bekend werd dat haar ex-man verantwoordelijk was... voor de aanval op haar rivale Nancy Kerrigan. En Kerrigan werd dus inderdaad op haar knie geslagen... tijdens een training voor het kampioenschap van Amerika. Kon niet meedoen. Later gaf Harding wel weer toe dat ze wist van de aanslag. Titel kwijt en in de jaren erna kwam ze dan weer vooral in het nieuws vanwege rijden onder invloed en een uitgelekte sextape. Dit zijn uh, gevallen waarbij ook het nodige geweld is gebruikt. Heb je nog andere soorten voorbeelden? Zeker. Tiger Woods, de beste golfspeler ter wereld, gaat weer wedstrijden spelen. De Amerikaan doet volgende maand mee aan de Masters in Augusta. In de VS eind vorig jaar trok hij zich terug nadat nou, bekend werd dat hij tal van buitenechtelijke relaties had. Ja, de golfer Tiger Woods. Zijn problemen waren weer van heel andere aard. Geen overval, geen geweld, geen drugs, maar een seksverslaving. En dat kostte hem niet alleen zijn relatie en ook zijn reputatie... maar dus ook zijn dikke sponsorcontracten. En hoe zit het met fouten van Nederlandse sporters? Ik neem je even mee naar begin december vorig jaar. Zaterdag is uh, Brian Mariano aangehouden op de luchthaven van Curaçao... vanwege het, uh, het feit dat er cocaïne en koffer is gevonden, 720 gram werd gevonden nadat speurhonden bij een standaard routinecontrole... Zijn, bij zijn koffer aansloegen. En ja, naar onderzoek bleek daar een dubbele bodem in te zijn... waar die drugs in gestopt zat. Ja, atleet Brian Mariano. Hij was een van de lopers overigens in de Nederlandse estafetteploeg... tijdens de Olympische Spelen in Londen. Ja. Hij is ook nog eens viervoudig Nederlands kampioen op de 60 meter indoor. Maar hij zit nu dus wel in de gevangenis. Want hij kreeg begin deze maand een straf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. En dit verhaal is dan misschien niet bij iedereen doorgedrongen. Maar deze zaak ja, die kan je toch nauwelijks zijn ontgaan. Badahari werd gisteravond door de politie aangehouden in het huis van zijn vriendin Estelle Kruif. Hij kwam vrijdag vrij. Een van de voorwaarden was dat hij zich niet zou vertonen in horecagelegenheden. Wat, wat heb je gedaan, joh? Ja, balen broodje geven, jongen. Broodje geven, ja. Harry wordt verdacht van poging tot doodslag. Volgens een advocaat vecht hij zijn nieuwe arrestatie aan. Harry dacht dat een lunchzaak niet onder de afspraak viel met de rechtbank. Ja, november vorig jaar. Inmiddels is Harry weer vrijgekomen... en mag hij dan dus thuis onder die heel strenge voorwaarden zijn proces afwachten. En terwijl hij dat doet, gaat hij wel weer op 15 maart de ring in in Zagreb. Uh, een andere vechtsporter, die ging Harry ook nog eens voor. Regilio Tuur is weer op vrije voeten. Afgelopen vrijdag verliet hij gevangenis de schi in Rotterdam... Hij zat daar 15 maanden vast wegens de mishandeling... van zijn vriendin Pieter Lakerfeld. Lakerveld. Ja, dat is inmiddels toch ook alweer een jaar of tien geleden. Regilio Tuur, wereldkampioen, Europees kampioen. Verrassing op de Olympische Spelen van 88 in Seoul, door weer kampioen Kelsey Banks nog out te slaan. Maar in de herinnering van velen toch dan weer vooral de man... die zijn vrouwen in elkaar sloeg. Ik heb het idee dat dat lijstje van jou nog lang niet had is. Nee, dat klopt. Maar ik ga er wel een beetje een eind aan breien... want anders zit ik hier morgen nog en dat kan natuurlijk niet. Uh, ik eindig met de categorie voetballers. Voetballer Jordi Brouwer zit nog steeds vast op verdenking van wietteelt. Bij de speler van het Haagse HBS zou hennep zijn gevonden in zijn kelder. en De aanvaller werd vorige week opgepakt op Rotterdam De Heek Airport. Hij blijft nog minimaal één week vastzitten. Talent Jordi Brouwer via Ajax, Liverpool, ADO Den Haag en Almere City... terechtgekomen in de hoofdklasse en uiteindelijk dus ook in de gevangenis. Nou, iets onschuldiger, maar niet minder vervelend... waren ook de incidenten rond John de Wolf en Jerry de Jong... kan je wellicht nog herinneren. Hmm. De Wolf won 10.000 gulden van zijn collega Rob Witscher. door vals te spelen met kaarten. Dat gebeurde op het trainingskamp van Oranje in 1994. En Jerry de Jong die stal een bankpas van clubgenoot Emerson... om geld op te nemen voor zijn gokverslaving. Nou, zit er dan toch nog een goede kant aan dit alles? Jawel, want je kunt al dat slechte ook ombuigen tot iets moois. Oh ja? We naar rechts, we naar links. We draaien ons koontje, doen lekker ons drinken. Enig idee? Nee, nee, nee. Ik moest ook even zoeken en ik was ook verbaasd. Het is John de Bever. Die naam zeg je wellicht nog iets? Ja, die zeg ik wel. In 1997 was hij de beste zaalvoetballer ter wereld. En zes jaar later kwam hij in opspraak door een vermeende omkopingszaak. Hij is wel later in hoger beroep vrijgesproken. En hij is dus gewoon een zangcarrière begonnen. En met zijn imago... Is dus ook wel een beetje goed gekomen, want hij is wereldberoemd als volkszanger. Ja, sporters Felix zijn toch eigenlijk gewoon maar mensen. Doe even. Zit er nog een einde? Op? Uiteindelijk wel. Ja? Ja. Hoppa! Kijk, dat, dat zijn de goede keten. Hier zijn de Traveling Wilburys met andere muziek.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 We zouden gewoon even zin om muziek te maken. George Harrison, Jeff Lynn Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty en Jim Keltner. Niet te vergeten, niet minste onder de popmuzikanten. En die brachten twee cd's uit onder de naam Traveling Wilburys. En dit nummer kwam van de eerste uit 1988. Handle with Care. We zijn teleurgesteld. Kijk, het is tamelijk arrogant om, uh, om 2% van je leveranciers uh, als korting uh, te eisen...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 Dus wij betalen als boeren het gelag. Een teleurgestelde boer voor het Albert Heijn hoofdkantoor vorig jaar. De Grootgrutter eiste namelijk 2% korting en dat schoot in het verkeerde keelgat. Maar die eenzijdige contractswijzigingen zijn eerder regel dan uitzondering. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Economisch en Sociaal Comité. In Dublin zit Albert-Jan Maat. Hij is voorzitter van LTO Nederland. Meneer Maat, goedemorgen. goedemorgen. U bent in Dublin om daar besprekingen te voeren met de Ierse regering... over het Europese landbouwbeleid. Heeft dat nog iets opgeleverd? Uh, in die zin dat het gesprek wat ik gisteravond had met premier Anna Kendi... Uh, wel duidelijk gemaakt heeft dat de Ier Ierse regering pal staat voor de landen tuinbouw in Europa. Ook gezien de enorme uitdaging die we de komende twintig jaar hebben. Europa zal zijn bijdrage moeten leveren aan een wereld die steeds meer voedsel vraagt. En uh, de Ierse regering uh, staat daar pal voor. Ik moet zeggen dat dat een uh, goed gesprek was. En Zijdelings kwam natuurlijk ook uh, onze positie op de markt aan de orde. Hoe regel je dat? Hoe kom je in Europa tot betere afspraken... ook als het om, uh, met een mooi woord, mededinging gaat. Eerlijker handel dus. Dus de Ieren willen het eigenlijk laten zoals het wordt... Uh, is op dit moment op landbouwgebied. Uh, ze willen wel hervorming, dat willen wij ook. Want LTO zet in op een groener beleid, een innovatiever beleid. Maar tegelijkertijd moet er hoe dan ook het Europese beleid zo gewijzigd worden... dat het ook eerlijker wordt. Dat de verdeling in de keten, zoals we dat noemen... tussen de producent en uiteindelijk degene die onze producten verkoopt... dat we met elkaar daar verantwoordelijk voor zijn. En daar hebben we wel draagvlak ontmoet bij de eerste premier. En dat was uiterst aangenaam, zeggen. Want u zeggen. bent geschrokken van het rapport he, van het Europese Economisch en Sociaal Comité. Dat vertelt u althans uit het Algemeen Dagblad. Dat deed ja. Waarom? Dat klopt. Ik vond het uh, eerlijk gezegd verbijsterend. Nou was 2009 een jaar waarbij boeren en tuinders Europa breed het gewoon een heel slecht jaar hadden. Want het ging over dat, dat jaar, hè, dat rapport. Ja. Maar dat twee op de drie contracten uh, eenzijdig werden opengebroken of eenzijdig de prijs werd verlaagd ja, dat is niet meer van deze tijd. Dat en dat deed er dan de, de, de supermarkten de supermarkten breken dan contracten open? Dat blijkt uit dit rapport. En uh, dat dat vonden wij schokkend. En dat geeft des te meer aan dat de lijn die LTO Nederland ingezet heeft... dat we zeggen van, hoe je het ook wendt of keert... we gaan naar een duurzamer landbouw. Maar dat kun je niet alleen op het bordje leggen van de boer en tuinder. Daar moet je gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen... dat die lijn met heel veel meer kracht nog doorgezet moet worden. Maar wat zijn het dan voor contracten die je kan openbreken? Dat kan toch gewoon niet, juridisch? Um, je moet zich zo realiseren, je zit wel in een positie dat je ook door moet. En op het moment, uh, we hebben dat met Albert Heijn gezien... op die discussie van die 2%, daarvan heeft uh, LTO Nederland gezegd... dat accepteren we niet, dus we zijn nu met Albert Heijn in gesprek. En ze gaan opnieuw met hun leveranciers in gesprek. Maar je merkt, als er wat meer aanbod op die markt is... dan stapt men makkelijker naar iemand anders toe. En tegelijkertijd de leverancier die wel levert... En op dat moment afweging maakt... ik kan mijn spullen niet meer kwijt of tegen wat minder geld... geeft al aan dat er op het terrein van een gelijkwaardige positie op die markt... nog wel het nodige gebeuren moet. Maar daar werken we wel aan. Ja, ik begrijp het toch niet helemaal. Want je slaat een contract af met de supermarkt. En contract is contract, zou ik zeggen. En Dan kan je niet tussentijds even de voorwaarden wijzigen. Nee, het is een harde wereld... En op het moment dat je zegt, ik doe daar niet aan mee... en die supermarkt zegt, dan moet je goed realiseren... dat over een half jaar hebben we jou niet meer nodig... te stappen naar iemand anders, ga je toch nadenken. En dit toont aan dat die cultuur... die moeten we wel veranderen. Maar hoe moet ik me die handen dan voorstellen? Sluit een supermarkt een deal met uh, Boer Jansen uit Nunspeet... en die gaat dan worteltjes aan de Jumbo of Albert Heijn leveren. Die komt aan op zijn bakfiets en die levert een, uh, een paar kilo wortels. Nou... Is een mooi beeld een boer op bakfiets die wat wortels komt leveren. Zo gaat het niet. Uh, het overgrote deel van onze producten die uh, gaan naar onze corporaties, die verwerken dat bijvoorbeeld tot kaas of uh, tot een harpbal, een carbonade. En vervolgens zitten die bedrijven sluiten contracten met supermarkten. Nou, dat is dat betekent gewoon dat je als boer daar al wat minder invloed op hebt. Maar je hebt er wel mee te maken dat dit soort dingen gebeuren. En uh, als dat gebeurt, dan maakt iedereen de afweging wat gebeurt er volgend jaar. Als ik in een positie zit. En vergeet niet dat in, uh, in Nederland bijvoorbeeld... Uh, een drietal supermarkten in feite uh, leidend zijn. In Europa zijn er dat twaalf. Ja. En je praat over miljoenen boeren. Nou, die boeren zijn natuurlijk niet van gisteren. Die hebben voor een groot deel al wel coöperaties gevormd. Maar die zijn over het algemeen... natuurlijk veel kleiner dan die supermarkten. Dus je merkt dat die balans niet goed is. En dat wordt versterkt ook door uh, onze wetgeving... want die is gericht op de laagste prijs. Dat betekent, als een supermarkt klaagt... heeft hij bijna altijd de wetgever aan zijn zijde. En dat moet veranderen. Bij welke bijna landen moet... en hebben boeren... nou het meeste last van die contractbreuken en die lage prijzen? Uh, voor ons ligt er ook een opdracht. Uh, je merkt over de volle linie... met de discussie met Albert Heijn over die 2%, dat het dus eigenlijk over alle producten gaat. Maar hoe beter boeren georganiseerd zijn in de markt... dat ze een eigen coöperatie hebben hun eigen kaas laten verwerken... en, en dat bundelen, ja. hoe sterker ze op die markt staan. En waar zijn goed de boeren het slecht georganiseerd? En als je kijkt uh, bijvoorbeeld naar uh, de groenteteelt... daar moeten we een tandje bij zetten. Dat is ook de reden dat LTO op dat vlak... wel de nodige initiatief heeft genomen. Maar... Om elk misverstand te voorkomen, wij zitten niet uh, als toeschouwers aan de kant. We hebben Op dit moment voeren we gesprekken met de supermarkten, dat doen we op Europees niveau. Dat doen we voor een deel met uh, de Europese Commissie erbij. En langzamerhand zie je het besef groeien dat voor een consument niet alleen de laagste prijs van belang is... maar uiteindelijk dat iedereen zijn echte deel ook krijgt ook Ja, maar die concurrentie worden. bij de supermarkt is natuurlijk vernuikend. En die supermarkten die, die gaan proberen, inderdaad bij leveranciers... dan wel bij boeren, om een zo laag mogelijke prijs af te dwingen. En dat zal in de toekomst ook zo blijven, toch? Uh, ik denk dat het de toekomst gaat veranderen. Om twee dat redenen. Om te beginnen. Ja, en ik zie er ook wel tekenen voor. Maar het, het blijft knokken. Hè. We blijven elke dag knokken om dat uh, op een betere manier vorm te geven. Uh, een voorbeeld. Wij hebben veel geïnvesteerd. We zijn wereldwijd koploper op het terrein van dierenwelzijn. We hebben het beter leven uh, keurmerk. Daar hebben we uiteindelijk met supermarkten een deal over kunnen sluiten. En toen waren supermarkten huiverig om dat ook aan de consument door te breken. Maar uiteindelijk is dat wel de weg. En uiteindelijk zal het duidelijk worden. Als je daar met elkaar investeert, dat hebben we in het Champion teelt gedaan met de Fair Produce uh, keurmerk. Dat heeft lang geduurd voordat de supermarkten de stap maakten, maar ze doen het nu de een en de ander. Dan merk je dat het begint te landen wat wij willen. Dus als u betere producten aanbiedt als boeren, dan uh, gaat de supermarkt wel mee. We moeten er wel een beetje druk op uitoefenen, maar... Ja, en, de, en dan moet de wetgeving op dat punt wel gewijzigd worden. Want tot nu toe is het zo, als wij als boeren onze afzet bundelen... dan worden we onder de gelegd. Soms krijgen we dan uh, extra maatregelen dat bepaalde dingen niet kunnen. Maar zolang boerencombinaties kleiner zijn dan supermarkten... moet je daarmee stoppen. En dat betekent dat je nu de kanteling ziet, en in Europa... maar ook in een aantal andere Europese landen... dat uh, men zegt van, oké, okay, boeren, als je het meer wil bundelen, je wil afspraken in de markt maken... dan krijg je op voorhand onze zegen op dat punt. In Engeland is op dat vlak bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een marktmeester aangesteld... die toch toezicht houdt, gaat het allemaal wel op de goede manier. Zoals wij zo zou het ook in Nederland moeten. Echt een marktmeester die toezicht houdt op de prijzen... en op de verdiensten van boeren en de verdiensten van supermarkten. Uh, het zou een prima idee zijn... En tegelijkertijd zijn we met VNO en CW, met de vakbonden in gesprek, maar ook met supermarkten om te kijken of we tot een gedragscode kunnen komen, zowel Europees, en daar hebben we vanmorgen hier ook in Dublin over. Als ook nationaal. Dus, maar maar een gedragscode. Gemaakt. Wat, moet er, wat moet er dan in staan in zo'n gedragscode? We zo moeten, zou... moeten voldoende winst maken, als boer? Nee, daar zou in moeten. Uh, wat wij ook als vakbonden en het werkgevers vast, uh, vastgelegd hebben... in het SER-akkoord over een maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat iedereen die in die keten opereert... mee is voor wat ieder in die keten ook krijgt. En dat klinkt in eerste instantie vaag, want hoeveel is dat? Ja. Maar op het moment dat je een supermarkt aan kunt spreken... dat die boer echt helemaal niks meer krijgt... of dat een tussenhandel wordt uitgeknepen... dan voelt iedereen dat wordt geen duurzame relatie. Nee, maar wanneer weet nou, je dat? Uh, dat kun je goed uh, met elkaar afspraken over maken. Want iedereen voelt deksels goed aan, wat de marges zijn. Albertijn heeft nog altijd die 2% korting bedongen? Ja, dat is heel bijzonder. Gelukkig hebben ze de brief ingetrokken, gaan ze opnieuw in gesprek. En wij hebben het omgedraaid. We hebben tegen Albertijn gezegd: jullie willen groeien in het buitenland. Wij zijn een grote exportsector. Wellicht. Kunnen we elkaar daarin ondersteunen. Laten we eens kijken met onze goede producten, met de strategie die jullie hebben, kunnen wij op langere termijn met elkaar op dat vlak gewoon geen afspraken maken. En is het helemaal beter. Uh, laat ik zo zeggen, wij zijn in, met in gesprek en we laten voorlopig nog niet los. U blijft nog buiten. Wij blijven onderhandelen en wij blijven. Wij zullen niet rusten voordat in Europa de wetgeving op het terrein van Mededingen een betere plek geeft voor de producent. En daarnaast zullen wij in gesprekken met supermarkten... maar ook als een sector niet goed georganiseerd is... zullen wij blijven werken aan bundeling van onze afzet... en en te investeren in een duurzame en vooral ook in een veilige tuinbouw. En wat ik uit dit uh, gesprek begrepen heb... is dat uh, de beroepsgroep, de boeren, niet goed georganiseerd zijn. Althans niet sterk genoeg om die supermarkten te weerstaan. Lijkt me dus in eerste instantie liggen aan uh, de groep boeren. Maar aan de andere kant zegt u de wetgeving... houdt ons af van wat uh, sterke coöperaties. Lijkt mij raar, maar het moet kunnen toch om een sterkere coöperatie te vormen? Ja, maar daar werken wel elke, elke dag aan. En voor alle duidelijkheid... Het probleem speelde natuurlijk Europa breed. Hè? Als twee op de drie contracten in 2009 onder een slechte markt opengebroken werden... werden dan is er voor de politiek nog wat nodig te doen ten aanzien van een goede beschermende wetgeving. En tegelijkertijd voor ons om nog weerbaar te zijn en te zeggen van tot hiertoe en niet hier verder. En ook dat, op dat vlak uh, is het goed dat boeren en tuinders mondig geworden zich nog sterker organiseren op de markt. En daar, dat is ook de lijn die LTO voor in kiest. Tot hiertoe en niet verder. Voorzitter van LTO Nederland, Albert Jan Maat vanuit Dublin. Met dank. Graag gedaan. Spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in de rechtszaal. Staatssecretaris Teven wil er nu een strafwens aan toevoegen. Meer erover na het nieuws met Dorothee Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Eurocommissaris Reen is nog somberder over de economische situatie van Nederland dan in november afgelopen jaar. Begrotingstekort is dit jaar voorzien op 3,6 procent. In november ging de Europese Commissie nog uit van 2,9 procent. En dat het begrotingstekort verder zou oplopen was al voorspeld door het Centraal Planbureau. Consumenten hebben in de maand december 1 procent minder uitgegeven aan goederen en diensten dan het jaar ervoor. De krimp valt dit keer mee, zegt het CBS. Want in november was die krimp met 3 procent nog veel groter. Er zit paardenvlees in Chili Concarne van Iglo. Daarom haalt het concern het product uit de verkoop. Iglo had een onderzoek ingesteld naar alle producten waar rundvlees in is verwerkt.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 ANWB Verkeersinformatie een file door een ongeluk op de A10-ring Amsterdam-Zuid... richting Utrecht bij de rij 2 kilometer en de rechterrijstrook is dicht. Bezoekers aan de motorbeurs en de jaarbeurs in Utrecht zorgen voor een file op de A12... richting Utrecht tussen knopend Oude Rijn en Kanale-Eiland. De file is ook 2 kilometer lang. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen strand Nulde en amersfoort Vathorst staat 3 kilometer, komt er een ongeluk. De weg is weer vrij. Hey. Met Felix Burders. Bellen met je bril en sms'en op je klokje. Dadelijk meer over de nieuwe wereld. Hij heeft op dit moment een grote hit op iTunes met Tuig van de Rigel. En hij schreef dat levenslied voor het tv-programma Alibé op volle toeren. Simone Wijmans praat met deze Amsterdamse zanger over zijn leven online. Tijdgeest, de webwereld van. Danny de Munk en ik heb 30.000 volgers en ik ben ongeveer per dag nou een uurtje op Twitter. Op dit moment een grote hit met de tuig van de Richel. Uh, betekent dat extra volgers op Twitter, zo'n hit? Uh, het grappige is, dat heb ik wel geconstateerd. Op een gegeven moment uh, zag ik wel, nou, ik denk dat ik toen op de 27.000 zat of zo. En uiteindelijk zijn het er 30.000 geworden. Via Ali B op volle toeren is dat nummer natuurlijk een grote hit geworden. Via iTunes. Had je dat verwacht dat dat via internet zo, ja, zo succesvol zou zijn? Uh, dat iTunes weet ik wel. Daar koop ik zelf wel eens nummers op. Met zo'n iTunes kaartje die je gewoon bij de supermarkt kan halen. Maar nu ga je dat echt volgen. En dat kwam eigenlijk naar aanleiding inderdaad van Ali B. Dat programma, daar werd zoveel op gereageerd dat Erik van Tijn, die ook twittert... Uh, die zei, moet je eens even kijken, joh je moet wat met het nummer gaan doen. Woensdag was Ali B, toen heeft Liel Kleiner donderdag zijn nummer uitgebracht. Ik niet. En ik kwam echt in de top drie terecht. Dan was ik vrijdag, dus ik was eigenlijk mosterd naar de maaltijd... door Erik, van je moet er wat mee doen. Maar dat ding ging in de zo hard in, in, uh, in, uh, in het weekend. Dat maandag stond ik op één, dinsdag stond, stond ik op één. En dan is het wel heel leuk om te kijken op, uh, op internet hoe dat, dan, hoe dat dan werkt. Fantastisch. Ik was daar van de Roken, drinken, vechten, stelen. Het allemaal echt niks meer schelen. van de dat nummer wat jij hebt gezongen in Alibé op voor de Touren staat ook op YouTube. En dat is ook wel iets van 50.000 keer bekeken. Hoe komt het dat dat nummer zo'n aantrekkingskracht heeft? Nou, op een gegeven moment word je ouder en dan denk je: ja, wat nu? Nou, ik ben toen theater gaan doen. En uh, toen zei Jenny, mijn vrouw: ja, wat doe je dan het liefst? Ik zei: ja nou, eigenlijk. Wat ik altijd heb gedaan en waar ik mijn carrière 30 jaar mee begonnen is... is gewoon dat levenslied wat André Hazes deed. Wat Willy Albet, wat mijn opa en oma deed. Duur de munt. Als je gaat koekelen, dan zie je inderdaad... Dat, dat was levenslied. Lange, hoge uithalen, dat is eigenlijk wat ik bedoel. En eh, lekker in de kroeg meelallen. Het is een ander gevoel. En nu is dat muntje, dankzij het programma en dankzij Twitter... dat geef ik eerlijk toe, want ik heb me kapot getwitterd weekend. Ja, echt? Ja, ja, ik wilde naar nummer één. Als jij op uh, tien staat, dan denk je... nou. Nu zou ik best die kans kunnen krijgen om op één te komen. Maar de mensen vonden het echt, van, en dat las ik ook... dit is echt het levenslied weer, wat, wat we gewend zijn. Uh, en inderdaad de trend van Willy, dat stond er ook op. Of André. En Danny. En uh, nou ja, nu is het kwartje gevallen. En ben je nou iemand die zelf ook op YouTube kijkt... naar andere artiesten, andere hazes of andere levensliedartiesten? Uh, het grappige is dat ik. Uh, nou, ik word natuurlijk. Mijn dochter en uh, zoon die zijn. Uh, nou, die kleine jongen is tien. En Bo die zit op dansen. Uh, bij Lucia Mattis, die is veertien. En ik, ja, ik groei toch echt wel op met die stijl van muziek. En dat is R&B. Dus ik zit meer in de, in de Drake, in de uh, Usher en dat soort mensen. Dat ik elke keer denk, nou, lekkere muziek. En daar luister je en kijk je ook naar, ook op, ja. op YouTube. Ja, dat vind ik toch wel leuk. Nou, ja, ik ben heel breed georiënteerd. Dus ik zit nu, door Bo eigenlijk, door onze dochter en, en zoon Davy... Ja, zit ik daar eigenlijk mee naar te kijken... als ik mee naar mijn eigen werk kijk. Tenminste, niet naar mezelf, maar in mijn stijl van levenslied. Uh, Bo en dochter die vinden het echt verschrikkelijk. Ja, met je levenslied. En uh, dat, ja, dat is een hele andere generatie. Maar ik denk dat mijn generatie en ook de iets ouderen... die vinden dat juist wel prettig. Die worden juist gek van het... Boom, boom, boom, boom, boom. Maar ik, ik hou er wel van. Ja. En wat, wat doe je nog meer op internet? Welke sites bezoek je? Ik kijk wel de Telegraaf altijd. Als er iets rots wordt geschreven, zeg ik ook heel eerlijk... dan lees ik dat ook op internet. Dan koek je Danny de Munk in. Maar je googelt jezelf? Nou, daar koek ik mezelf met een reden. Ik koek er niet zoals er niks te melden van. Maar als ik weet dat er een citaat, uh, omdat het op tv honderd keer voorbij is, omdat dan wordt het heel uit de context getrokken, en dan krijg we een citaat continu op televisie. Dan baal ik daar enorm van. Want dan is dat niet de bedoeling geweest. Dan zei je net dat je op iTunes regelmatig nummers koopt. Wat, wat koop je zoal? Nou, de laatste die ik heb uh, gekocht was Diamonds van uh, Rihanna. Dat vind ik wel een erg mooi nummer. Same like right, lekker diamonds.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 Het nummer uit de top 10 van tegenwoordig van hele ten dagen Regina, oh Rihanna, met uh, Diamonds. Danny de Munk vindt het een prachtig nummer. Alle besproken links staan zoals altijd op de website... onder het kopje tijdgeest. Ja, nou. ja, nou. ja, nou. Horloges en brillen, het zijn accessoires die we al honderden jaren kennen. Dat de bril en het horloge de digitale wereld op zijn kop gaan zetten... dat zal niet iedereen weten. Francisco van Jolen wel. Francisco is internetdeskundige bij uitstek. Goedemorgen. Francisco. Goedemorgen, Felix. Ja, kijk, het is niet zeker dat dat de wereld op zijn kop gaat zetten... de digitale wereld, maar dat wordt geprobeerd. Kijk, er zijn twee dingen. A, het is altijd leuk om na te denken over wat je met de nieuwe met brillen kan enzovoort. En het, laten we beginnen bij het praktische probleem. Uh, jij hebt ook zo'n smartphone, je zat er net weer mee te spelen. Je bent er geloof ik een beetje aan verslaafd. Dat ding, daar zit je altijd op te kijken. Iedereen zit met zijn schermpje te spelen. Oh, ja. En het probleem van die, van die, van die telefoons... A, ja, uh, je belt er niet meer mee, uh, het, je gebruikt ze voor andere dingen... Maar ja, we kennen dat nu wel. Die, die, uh, de iPhone en de, de, de andere smartphones... Daar, daar is de afgelopen jaren niet zoveel meer veranderd. Er wordt, ze worden wat groter, maar wat je ermee doet... Enzovoort, enzovoort, dat is inmiddels wel duidelijk. Dus het is belangrijk dat er een nieuwe stap wordt gemaakt... met een nieuw apparaat waarvan we zeggen... nou, oké, okay, wat je hier nou mee kan, wat je hier nou mee doet... en vooral dat je... Uh, dat het de communicatie beter maakt. Wat is het geval met die bril dan? Nou, wat wil het geval, Felix? Jij ja, kom hier binnen, jij zit met je uh, apparaatje te spelen, wat het ook mag zijn. Je kijkt me niet aan, weet je al? Je doet alsof ik er niet ik ben. Kijk je altijd? Ik moet je, even, ik, ik, moet je, ik moet gaan zwaaien, nee. draaien om nee. je aan. Dat zie je eigenlijk een beetje met mensen die zo'n ding hebben. Die hebben geen oog meer voor andere mensen. Nou, stel nou dat je zo'n bril op zou zetten. Stel nou dat je zo'n bril op zet, dan kan je iemand altijd aankijken, terwijl je dan bijvoorbeeld jij kijkt ik heb een bril op. Je hebt een bril op. Ja. Je kijkt me aan. Ik denk dat je geïnteresseerd bent. En ondertussen zit je spelletje te spelen. Bijvoorbeeld, zou kunnen. Uh, o, oh, zo'n bril is dat. Ja, dus wat je krijgt is dat je een bril hebt met schermpjes erop die de scherm, waar je doorheen kijkt. Ja. Je kan je voorstellen, Google heeft nu gezegd: uh, gaat nu zo'n bril uitbrengen. Ze hebben uh, van de weken gisteren aangekondigd dat ze uh, die brillen kosten 1500 dollar, de eerste testexemplaren. En als je nou gaat twitteren van, nou, wat je met zo'n bril zou willen doen, want ze dan maak je misschien kans om er één te kunnen kopen als testpersoon. Hè? Je moet 500 betalen om ja, te kunnen testen. Ja. En nou ja, wat, wat zij hebben is, uh, dat zijn bijvoorbeeld handliggende dingen. Je loopt over straat en hij wijst je de weg. Hè? Je ziet um, of hij vertelt je wat, in je, wat er in de gebouw is. tussen loop je tegen een paaltje aan. Nee, want je kijkt het er dwars doorheen natuurlijk. Dus je ziet twee dingen tegelijk. Je ziet de straat en je ziet de tekst. Dat is niet zo heel erg moeilijk. En dat kan je op je auto's, uh, je, op je, je voorruit natuurlijk ook uh, bedenken in je auto dat je de weg ziet. Je, en je dat wordt je toch je wel ziet. afgeleid hoor, Francisco? Nou, je, de mensen worden nu meer afgeleid, want nu lopen ze over straat... en kijken ze op een schermpje, kijken ze helemaal niet meer voor zich heen... lopen ze tegen lantaarnpalen aan. Dus uh, het is misschien handig. Ja, je nou, zoekt dat van tevoren op en dan weet je de weg. Dan weet je dat je de tweede straat links moet hebben. Wat zeg je nou allemaal? Dat, oh, dat je niet zoekt meer. dat van tevoren ja. op en dan weet je de weg. Uit welke eeuw kom jij? Uit ja, de 19e. Ja, dat is te horen. <laughs> maar goed, dus... Uh, <laughs> dus, uh, oké, okay, dus dat is, een bril zou kunnen. Hè? Een bril zou kunnen. Ja. En je kan, ik zie daar... Maar ja, goed, wie, wil iedereen een bril dragen... Het ligt er een beetje aan hoe dat eruit ziet. Ik zie daar zelf wel hele handige toepassingen in. Mark Zuckerberg kreeg hem gisteren ook voor het eerst te zien. De jongen er, van Facebook. Van, ja, was er erg enthousiast over. Want er is één dienst waar ik erg blij mee zou zijn. Als je een bril zou hebben die mensen zou kunnen herkennen. Facebook gebruikt die techniek al. Google trouwens ook. Hè. Mensen op foto's herkennen. Eh, maar dat je dan weet dat ik het ben. En dat je ja, namelijk kan zwaaien en dat je zegt: Goedemorgen. Goedemorgen, Felix Müller, ja. zeg ik dan. Ja. En dan weet ik meteen wie je bent. Nou, weet ja. ik dat toevallig wel. Maar dat je iedereen die je tegenkomt, meteen weet hoe ze heet. Dat is erg leuk. Maar goed. Uh, en de, tegelijkertijd komen de verhalen rond dat Apple bezig is. Uh, dat is nooit zeker, want dat wordt allemaal geruchten. Ja. Maar in China zou bezig zijn met het ontwikkelen van een horloge. En dat is dus de andere. Hè, dat er een apparaatje komt met een gebogen plaatje. En dat zou dan je iPhone moeten gaan vervangen of aanvullen. En daar zou je dan allerlei dingen mee kunnen bedienen. En dat is, een, dat is de, de andere vervanger, mogelijke vervanger voor de iPhone. En het interessante daaraan is, als je dingen op een horloge doet... dan kan die bijvoorbeeld heel veel medische informatie over je verzamelen. Hij kan je hartslag meten, hij kan meten wat je beweegt... hij kan je bloeddruk meten. Nou, dat kan erg interessant zijn. Ja, er is al zo'n ding, hè? Een pebble, geloof ik. Ja, maar goed, dat, dat is... Dat is niet goed. Ja, er zijn wel meer van dat soort dingen, maar er is nog. dat komt allemaal van kleine bedrijven. En het wachten is totdat er een groot bedrijf komt die zoiets presenteert. Kijk, er zijn een heleboel, er zijn ook brillen, die zijn er al tijden die zo werken... maar dat werkt allemaal net niet goed. Je hebt altijd eentje nodig die... Net zoals destijds bij de iPhone. De iPhone was helemaal geen nieuw apparaat. Al die techniek die erin is, dat bestond al lang. Maar omdat er Apple dat in één keer samenvoegde, dat presenteerde. Grote marketingcampagne, werd dat een succes. Maar dan zie je dus op je horloge uh, sms'jes binnenkomen. En uh, sms'jes zijn geloof ik wel een beetje uh, van vroeger. Faxen, telexen zou je ook binnen kunnen zien komen. Misschien ja. op je horloge? nee. Maar het is uh, <lacht> berichtjes. Ja, laten we berichtjes. Ja, ja. Okay. laten we zeggen, er komen berichtjes binnen bijvoorbeeld. Oh, of andere dingen, ja, je kan daar van alles verzinnen. Dit is een beetje de vraag eigenlijk. Dat is het hele <lacht> probleem met al die draagbare technologie. Want daar gaat het eigenlijk om. Wordt een computer iets wat je op je lijf gaat dragen? Um, uh, onderdeel van je kleding, een modeartikel? Nou ja, de grote vraag is, wat moet je er eigenlijk mee? En op het moment dat dat opgelost wordt... dan zal het misschien ook wel een succes worden. Francisca van Jolen was weer bezig met generatie generatiebashen. Hartelijk dank, graag gedaan. Het... De Gids.fm Slachtoffers mogen binnenkort in de rechtszaal komen... om te vertellen welke straf de dader moet krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Teven van Justitie vandaag... op de dag van het slachtoffer aan de Tweede Kamer. Slachtoffers hebben nu al het recht om in de rechtszaal hun zegje te doen... maar dat is de staatssecretaris dus nog niet genoeg. Meneer Teven, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Hoe moet ik me dat voorstellen? Een verdachte... laten we zeggen van mishandeling, die wordt schuldig bevonden... en dan verschijnt het slachtoffer ten en die roept... 15 jaar aan TBS? Nou ja, een slachtoffer... Zal uh, straks zeggen wat hem of haar is aangedaan. Uh, zal zeggen dat uh, mogelijk zeggen dat hij uh, dat vindt dat de verdachte schuldig is. En zal zeggen, ik vind eigenlijk dat iemand PBS moet krijgen die mij een uh, oorlelletje heeft afgesneden uh, met een bierglas, wat hij in mijn gezicht uh, doodt. En ja, nou kan je natuurlijk zeggen dat is niet de taak van het slachtoffer. Maar je kan ook zeggen, de rechten van het slachtoffer zijn dusdanig aangetast dat hij de ruimte moet krijgen om alles te kunnen zeggen wat hij wil. En of de rechter dan vervolgens daar rekening mee houdt bij de strafoplegging, dat is natuurlijk een hele andere discussie, want de rechter heeft ook andere dingen te, te wegen in relatie tot de verdachte. Maar uh, waarom zouden we in de wet, dat is natuurlijk de vraag, uh, uh, de mogelijkheden van slachtoffers beperken? Maar dan krijg je nou, toch je wel... dat een, een slachtoffer altijd het hoogste straf gaat eisen? Nee hoor, altijd nee, vrij... dat... dat... Nou? Nee, dat is, dat, dat is absoluut niet zo. Er zullen slachtoffers zijn die uh, bij wie het delict zo'n impact heeft gehad... dat ze inderdaad om de hoogste straf vragen, Maar er zullen ook slachtoffers die zijn... Die, uh, bijvoorbeeld na een slachtofferdadergesprek... Uh, die zeggen, nou, wellicht dat, dit, uh, dat, dat deze jonge man gebaat is bij een behandeling. of die eigenlijk Maar als een dat... vader dan van een vermoorde dochter... in zijn betoog voor de rechter levenslang eist... en de dader krijgt van de rechter een veel en veel lagere straf... is dat ja. dan in het belang van de slachtoffer? Nou, dat, dat is terecht dat u dat punt aan de orde stelt. Je moet, uh, en dat is ook waarom ik er uh, tot nu toe altijd ook zit... Over, over ben geweest. Je kunt natuurlijk wel de teleurstellingen bij slachtoffers en nabestaanden zelf organiseren. Uh, omdat je als je die mensen niet voldoende voorbereidt op uh, een vonnis van de rechter wat aanzienlijk zou kunnen afwijken. ...van iets van een slachtoffer of nabestaande zelf vindt. En dat betekent dat je dus in de voorbereiding van iemand die naar de rechtszaal toe gaat... ...dat nadrukkelijk mee zal moeten nemen. Dat is wel een heel erg belangrijk punt. En wie moet dan die mensen voorbereiden? Nou, dat zullen de, de case managers doen van slachtofferhulp. Dat kan in een hele ernstige delicten. Kan dat officier van justitie zijn... Die, uh, ...die nu ook al met slachtoffers en nabestaanden spreekt en zegt... ...u moet er wel rekening mee houden. U kunt van alles zeggen uh, in de rechtszaal... ...wat u, wat u zegt als uw zaak. Maar of de rechter daar altijd rekening mee zal kunnen houden... ...is een heel andere discussie. Maar wat is dan nog wat nut. Het nut is dat uh, rechten van slachtoffers en, en nabestaanden wordt, uh, wordt aangetast en dat zij in feite uitmaken wat zij willen dat ze zeggen in de rechtszaal en nou. dat dat niet door de wet wordt beperkt. Ze zijn al in hun rechten aangetast en waarom zou je dat recht wat ze hebben dan nog verder moeten Zeg Je mag alleen niet zeggen wat het uh, ten aanzien van de leedtoevoeging. Is. Maar het schaadt wellicht het vertrouwen in de rechten of in de rechtspraak? Nee, dat hangt, dat hangt van de voorbereiding af. Want dat vertrouwen, dat, daar zou je kunnen zeggen als ze het niet mogen zeggen, dat gebeurt nu ook al. Er zijn natuurlijk nu ook al slachtoffers en nabestaanden die, alhoewel ze dat allemaal niet mogen zeggen in de rechtszaal, daar ook veel last van hebben. Ander punt is, het zou ook kunnen bijdragen aan de traumaverwerking die slachtoffers en nabestaanden hebben. Zou wel degelijk kunnen helpen bij de verwerking van leed. Maar nogmaals, het punt wat u aanroert is terecht... Dat uh, betekent dat je in de voorbereiding dus mensen er nadrukkelijk wel op moet wijzen... dat de rechter natuurlijk ook andere zaken moet wegen... en dus, dus het tot een andere strafoplegging kan komen. En mogen ze zich straks ook met de bewijsvoering gaan, uh, gaan bemoeien? Nou ja, niet met de bewijsvoering... maar ze kunnen zich wel uitlaten over de schuldigverklaring. En er zijn natuurlijk slachtoffers die ook een rol spelen... in de bewijsvoering als getuigen. En die zullen dan mogelijk ook uh, moeten worden, uh, worden gehoord... door de verdediging als getuigen in zo'n strafzaak. Dat gebeurt nu soms al. Maar dat zou sterker kunnen worden als... Uh, als slachtoffers over alles zich mogen uitlaten... dan zouden dus behoefte aan bij de verdediging om mensen... nadrukkelijker horen, zou meer aanwezig kunnen zijn. En daar moet je mensen dus ook op voorbereiden. U schrijft in uw brief ook uh, van alles over de veiligheid van een slachtoffer. Dat moet altijd worden meegewogen op het moment dat een, slachtoffer, dat een dader bijvoorbeeld met verlof gaat. Of dat een dader uh, vervroegd vrijgelaten wordt. Of sowieso vrijgelaten wordt. Wat bedoelt u daarmee? Nou, daar bedoel ik mee dat je natuurlijk als mensen bijvoorbeeld uh, door de rechtercommissaris worden geschorst... ...omdat ze in vrijheid hun proces mogen afwachten dat je nadrukkelijk meeweegt of er een gebiedsverbod moet worden opgelegd. Hè? Als er een heeft plaatsgevonden, beperk je dan de verdachte op dat moment in zijn in uh, vrijheid om uh, in de buurt van slachtoffers zich op te houden. Ja, dat zou nadrukkelijk altijd moeten worden meegewogen. Dat gebeurt heel veel, maar daar zouden we nog scherper in moeten zijn. Welke telefoonprovider heeft u? Welke telefoonprovider ik heb? Ja. Ja, dan, dan zou ik bijna reclame gaan maken, dus dat zal ik niet doen. Nou, maar in dit is. geval niet namelijk. Sorry, dan Maar uh, meneer Teven, in uw brief schrijft u ook dat uh, in de dagelijkse uitvoeringspraktijk nog te vaak dingen misgaan. Wat gaat er dan mis? Wat er soms misgaan is dat mensen niet worden geïnformeerd over dat een dader in vrijheid komt. Dat een, uh, dat een, uh, een veroordeelde uit de gevangenis komt op een bepaald moment. Dat hij zich aan zijn uh, taakstraf heeft ontrokken. En dat hij dus uh, teruggaat naar de gevangenis. Maar ook op het moment dat er een bepaalde verlofsituatie ontstaat in de periode van, uh, van de gevangenis. Dat zijn allemaal zaken waarvan je slachtoffers in ernstige misdrijven wel goed op de hoogte moeten houden. Daar hebben we veel voor uitgang geboekt, maar er is ook nog wel wat te verbeteren... en dat moet in de uitvoering dus ook uh, scherper worden de komende jaren. U bent vanmiddag wat langer te horen over dit uh, thema op Radio 1... in het programma van Jan Mon. Uh, succes, u bent straks onderweg naar Amsterdam. Hartelijk dank. Verteven ja, Teven. De Volkswagen presenteert vandaag een super zuinige auto. Het automerk was al langer bezig met een milieuvriendelijk model. Maar vandaag is het dus zover. Een nog milieuvriendelijker model dan de modellen die er al zijn. In de Volkswagen fabriek in Osnabrück is Wim Oude Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent bij die presentatie. Hoe zuinig rijdt die? Uh, Volkswagen zegt uh, 0,9 liter op 100 kilometer. Dat zou betekenen 1 op 111. Kilometer. 1 liter op 111 kilometer. En dat is natuurlijk extreem zuinig. En, uh, het is ook een, een, een model waar uh, niet alleen een zuinige aandrijving in zit... maar compleet nieuwe technologie, lichtgewicht, speciale stroomlijn. En het is een, een, een, een richting waarin ze bij Volkswagen naartoe gaan... En ze hebben hier in Osnabrück in de voormalige carrosseriesrubriek van Carman... dat vroeger de Carmagia-sportwagen werd gemaakt, hebben ze een soort proefproductie opgestart voor de eerste 50 serie gebouwde auto's. En hoe ziet u die auto eruit? Kun je, kun je hem al zien? Is dat een hele grote SUV? Het is geen grote SUV en het is ook niet zo'n zo Kanta-brommobieltje. Het is een, een, een, een, ja, hele, ja, een beetje futuristische sportwagen eigenlijk. Het is ook een tweezitter... Uh, maar wel een, een, een, een echte auto. Geen, uh, geen achter dingetje waar ze... ja, daar wil ik niet in gezien worden. Je weet zeker dat het geen opgevo opgevoerde brommer is? Het is zeker geen opgevoerde bron, maar het is zo dat uh, de initiatiefnemer uh, binnen het concern, dat is Ferdinand Pierre, zeg maar de godvader uh, van het Volkswagen-concern, die heeft al 12, 13 jaar geleden gezegd: uh, we zullen ooit een auto op de markt brengen die 1 liter brandstof per 100 kilometer verbruikt. Nou, dat heeft hij uh, 11 jaar geleden al met een, uh, een, een soort plastic uh, koepeltje op twee wielen heeft hij dat gepresteerd. Dat zag eruit zoals die gestroomlijnde fietsen die je wel eens ziet. Uh, maar hij is inmiddels tien jaar verder. Ze zijn veel verder in de ontwikkeling. Er zit nu een 2 dieselmotor in en een elektromotor. Uh, nogmaals, hij uh, is dan zo zuinig. 1 liter op 60 kilometer op de, de dieselmotor. En nog eens 50 kilometer elektrisch. Ja, en dat is toch wel heel, heel zuinig. Terwijl je toch normaal ermee kunt rijden. Het is uh, een topsnelheid van 160 kilometer per uur. Want dat willen die Duitsers nu helemaal graag op de autobaan. Dat zit er ook in. Een topsnelheid in zo. Een klein karretje. De snelheid in zo'n klein autootje, er zitten uh, zit allerlei uh, exotische materialen in. De, de, de, zeg maar, de structuur van de auto is helemaal van koolstofvezel, wat ze ook in een industrieel proces kunnen gaan maken, waardoor het goedkoper wordt. Um, maar uh, er zitten hele smalle bandjes om met weinig, weinig rijweerstand, er zit weinig luchtweerstand in, er zitten geen buitenspiegels op, maar cameraatjes met een schermpje. Uh, alles is geoptimaliseerd. Maar op een gegeven moment is die elektromotor dan uh, wel leeg natuurlijk, dan moet je alleen op diesel. En dan kost het weer meer geld en meer verbruik. Nee, dan, dan kom je op 1 op 60. Dus de combinatie van 50 kilometer elektrisch en 60 kilometer op 1 liter diesel, uh, dieselbrandstof. Dat maakt dus dat je 1 op 110, 1 op 111 kunt halen. En hoe futuristisch ziet hij eruit, Wim? Uh, zoals ik zeg, het is een, het is een, een, een sportwagen die er uh, met, met, met bijzonder veel smaak gemaakt is. Uh, dus van die grote wielplaten over de achterwielen. Het is uh, de snelheid, de dynamiek die straalt er wel vanaf. Het is geen auto waar, uh, waarvan je vroeger zou zeggen, ja dat is een geitenwolle sokken type. Wat moet die gaan kosten? Nog niet bekend, als die eerste vijftig gemaakt zijn... dan zou dat wel eens een, een vermogen tienduizenden euro's kunnen zijn. Uh, het is ook een, een opstart naar een grotere serie. Volgende Over twee weken in Genève op de autotentoonstelling wordt bekendgemaakt... of ze er meer gaan produceren en of die echt helemaal op de markt komt... Zou gaan gebeuren, enkele duizenden misschien. Maar wat nog belangrijker is, deze technologie. Die wil men ook in de Volkswagen Up, het kleinste model gaan brengen. En dat zou dan wel eens een van de zuinigste vierpersoonzelders ter wereld kunnen worden. Dus die technologie is alleen maar geschikt voor hele kleine auto's? <tikt> uh, ja, hoe groter ze worden, worden ze toch weer zwaarder. De auto weegt 800 kilo en een normale, volgens ik Golf weegt ongeveer 1200 kilo. Dus die gewichtsbesparing speelt ook een rol. Uh, om dat lage verbruik te uh, bereiken, moet je alles optimaliseren met alleen een elektromotor... of alleen een heel zuinig klein dieseltje, red je het niet. En als ze nou zo duurzaamheid zo belangrijk uh, vinden, waarom maken ze dan niet gewoon een elektrische auto? Alleen elektrisch. Uh, uh, dat is de dat is filosofie van het concern hier. Dat ze zeggen, ja, elektroauto is leuk. Maar je kan er 100, 150 kilometer mee rijden. En dan moet hij weer, uh, zeg maar, stopcontact in. En ze willen echt een auto op de markt brengen. Op lange termijn ook met vier, voor vier personen, waarmee je dagelijks kunt rijden en optimaal, uh, optimaal uh, gebruik kan maken van uh, twee aandrijfsystemen. Het is natuurlijk eigenlijk een soort hybride uh, waar Toyota al 15 jaar geleden mee begonnen is. En uh, eigenlijk, als ik het heel eerlijk ben, dan zeg ik het is hybride 2.0. Zijn er ook andere merken mee bezig, behalve Toyota en Volkswagen? Uh, maar dit soort zuinige, zijn... superzuinige auto's he? bedoel ik? Absu absoluut, die zijn ermee bezig binnen het concern Audi en, en, en Seat ook. Maar BMW is uh, ja, net zover met een andere toepassing van de van genoemde technologie. Uh, die hebben een, een, twee modellen in voorbereiding die over twee, drie jaar in productie komen. Uh, in, in Frankrijk is Peugeot bezig en die hebben nu een, een hybride systeem bedacht... waar geen accu's meer in zitten, maar waar testlucht in zit. Iedereen is bezig om auto's zuiniger te maken en efficiënter te maken. Dankjewel, Wim Ouderwierning vanuit de Volkswagen Fabriek in Osnabrück. Met een hond, nog niet? Oh nee, wie viel iets om. Waarom eten de Spanjaarden onze kokkels op en laten wij dit zeebanket staan? Wouter Klootwerk stelt zich deze vraag. Vanavond in zijn programma De Wilde Keuken op Nederland 2 om 5 voor half negen. En wilt u het antwoord op die vraag niet ontgaan, dan mist u Richard Gier. Die is de gast bij Twan Huis tijdens College Tour op Nederland 3. Ook om 5 voor half negen namelijk. En na dit programma begint de vrijdagavond pas goed. Dus ik zou zeggen, pak een boek. Jos van de Berg. Uh, we hebben straks even Harald Dorenbos aan de telefoon. Ik hoop wel met een betere mobiele dan die uh, staatssecretaris Steven. Een yeah. uh, day without news is het namelijk vandaag. Wist je dat, Felix? Uh, ja, daar heb ik uh, ja. een klein berichtje over gezien ergens op een internetsite. Ja. Nou, um, dat is het vandaag. En daar gaat hij iets over zeggen. En waar je al weggaan of zo? Ja, ik, ik, ik denk, ik ga er vandoor. Oh. In het mediaforum uh, Marianne Zwageman en uh, Pieter Klein... dat is adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. We gaan onder meer praten over de lange dag voor uh, Bram Moskowitz... de advocaat gisteren. Hij ja. had natuurlijk met die, uh, met die tuchtzaak had die te maken. En dan moest ja. hij ook nog langs uh, RTL Boulevard en Paul Witteman. Ja. En om half twee is er uh, stand.nl. Slachtoffers moeten in rechtszaken een strafwens kunnen uitspreken. Als u teven hebt kunnen verstaan, dan weet u waar het over gaat. Oscar Hammerstein praat met ons mee, de strafrechtadvocaat. Surf naar de gids.fm. Prettig weekend namens de vader. Hallo, ik ben Betty en ik woon sinds 3,5 jaar bij mijn oude juf. Betty.